ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N246 BVR wijk is in beide richtingen dicht tussen Sparendam en Westzaan. Kun nog wel via de op- en de afrit, dus het levert niet zoveel vertraging op. Maar het gaat wel even duren, want er is daar een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 FM. Hohoho! Ho, ho. Dit is Kerst met Zie Met nu De herhaling van Zandvoort op zaterdag. interfere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 Stijds uh, hooggenoteerd in de diversiteitlijsten. Deze van uh, Maroon 5 en Memories. Ja, we gaan uh, op naar uh, Joternes, daar op uh, Duintjesveld. Het slot van de eerste helft, uh, s v tegen CSW. Dat krijg je te horen na deze plaat van Holland Outs. Hier is Out of Touch. schakelen live over naar Duitsersveld, want Joop, je hebt een doelpunt. Ja, 41 minuten. Prachtige voorzet van het Wordt wat, wat, wat ik heb gezien, een weggekopt door Zelling uh, van uh, Achter de keeper, Zandt start met 1-0 voor. Oké, okay, wil je zo meteen uh, nog even in de uitzending, Joop, slot? Ja, we kunnen wel eens kijken, Oké, okay. bel u zo. Tot zo, Joop. Dank je. muziek uit de jaren 80, je hoorde. Out of touch, inderdaad, van Hol en Oates. Het slot van de eerste helft, SCW, eh, of SC Zandvoort tegen SCW. Hoe is het daar, Joop? Zijn we nog steeds eh, de sterkere ploeg? Uh, nou, dat zijn we niet de hele wedstrijd, absoluut niet. Er zijn twee gelijkwaardige ploegen, denk ik. Maar S.W. heeft een mooie goal gescoord, dus ja, staat 1-0 voor. En uh, SCW, dat probeert allemaal natuurlijk tegelijk komen nog om gelijk te komen nog voor de pauze maar ik, ik ben wel een beetje huisachtig voor dat het niet gaat gebeuren ik denk dat het niet gaat gebeuren uh, op de, voorlopig is het uh, nog steeds op het middenveld dat uh, het een en ander gebeurt uh, dan is het weer CFW en dan is het weer Zandvoort met een um, balbezit en ja dan proberen we natuurlijk allemaal om een mooie aanval op te bouwen maar er wordt ook sterk verdedigd stevig verdedigd en dat uh, merk ik ook aan de aantal vrije schoppen daarvoor geploten wordt bij het buitenspel wordt er niet voor gevlogen, wel geplakt, maar niet geploten. Dus er mocht de ook uh, aan doorgaan op de rand van het 16 meter gebied van FC Zandvoort. Die wordt nu een uh, diepe paas gegeven op de nummer 3. Die geeft een wel je vast. En dat was uh, helemaal alles en iedereen was, uh, was uh, Daan Kerkmaat de af En kon die bal makkelijk oppakken en weer in het spel gaan brengen. Richting. Zalink per toets, Kan die bal aannemen. Maar niet controleren. Jawel, toch controleren. Hij heeft de ballen alsnog Hij kan, uh, gaat de rust maken. Wordt daar neergelegd. Uh, uh, Een beetje op de middenlijn, zeg maar. En Samos heeft het nog snel genomen. Naar Christien. Versberg, uh, wil ik zeggen. Naar Christien, uh, naar... Nou, ja. Helemaal leuk. Uh, nu is het uh, die, uh, de verdediger van uh, CSV die de bal over de zijlijn stopt. En de uh, Berg kan gaan gooien. Berg naar uh, Oetmanen ver toet. Die geeft echt die bal terug en uh, dit is niet goed gedaan, want uh, CSW kan het overnemen. Daar is uh, gelukkig voor Zandvoort uh, uh, Middelbergbele kan die de bal weer kan onderscheppen en uh, terugbrengen naar Zandvoort. Uh, daar is het daar is voor de rust. Zandvoort staat met 1-0 voor, kan aan de T warm worden, want het is uh, knap koud hier. En uh, laten we hopen dat het in de tweede helft nog hetzelfde spelbeeld geeft, want dat is een hele leuke wedstrijd tot nu toe.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 Op 21 december vanaf 4 uur s middags tot 7 uur s avonds. Kijk eh, voor meer informatie even op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl Zandvoortsevierdaagse.nl Dan gaan we naar 22 eh, december. Dan is er wederom jazz in Zandvoort met niemand minder dan Frits Landersbergen. Het begint allemaal om half 3 en het duurt tot half 5, die 22 december. De toegangskaarten eh, zijn bedragen 15 euro per concert.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 The situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the snake So I gotta be down with the hood team Too much television watching got me chasing dreams I'm I'ma educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a green in my eye I'm a locked out fixture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 Nou, we zijn inmiddels een uurtje onderweg, maar we zijn allemaal een in de tweede helft. En staan de tweede natuurlijk 1-0 voor in de eerste helft. Mooie, mooie inkopper, vanuit een mooie voorzet. En inmiddels uh, is het het spel, ja, het is een over en weergaand spel, links en rechts om. Het is niet is, het is koud, daar de lampen ontstoken. En nou, we hadden net een hele mooie kans. Uh, Nijzelf Berg brak op links door. En uh, Salim Fertou, die, uh, die ging via de keeper ging hij er net overheen. Dus de 2-0 hing in de lucht. Ook al wat kansjes geweest voor SCW. Die hebben ook al, uh, onze keeper die staat goed uh, zijn werk te doen. Uh. En weer uh, een nieuw weer een aanval eventjes van Zandvoort. Salim Vertu Die gaat over de linkerkant. wordt een ingooi. We zijn dus in de Apel Zandvoort. Blijf even hangen. Misschien gaan we wat moois meemaken.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 En die is snel, die is goed en die. Oh, dat is niets, dat lijkt nergens op. Oh! De keeper laat de bal los en we krijgen nu een corner. Wat je. We gaan even de corner meemaken. Ik ga even vragen wie hem gaat nemen. Daar komt onze vriend Castine aanlopen. In een drafje. Castine gaat de corner nemen. Je bent even live verbonden met Zandvoort, uh, Nigel. Maak er wat moois van. Daar ja, gaat hij, Naïtje Christine. Gaat de corner nemen. Mannetje of 20, heel veel duwen, trekwerk. En daar komt hij. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt hij. Oh, mooi op het hoofd van de verdediger van SCW. Oh, en we gaan door, we gaan door. We zijn nog aan de bal. Kom jongens. Naïtje O'Christine aan de bal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 De inzet van Zandvoort is bijzonder groot. Ze vechten echt voor elke meter. Aanval SVB voor de goal. Bal onderschept. Oeh, nu een gevaarlijke situatie. Oeh. Niets gebeurt niks. Nee, geen Oké, okay, nou gelukkig uh, Piet. We spreken maar jou wel. zo rond uh, kwart over vier weer het einde van de wedstrijd. Mocht er gescoord worden... Dan horen we het graag even van je. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, dankjewel. Dat was uh, Piet inderdaad uh, voor ons uh, live bij de wedstrijd uh, S2 tegen SCW. En het staat uh, nog steeds 1 tegen 0. Dus het gaat echt wel de goede kant op hoor voor ons. Is this the only one you sing? Make you look better when En dan heb je van die uh, platen, dat zijn eigenlijk helemaal geen kerstplaten... maar toch uh, geven ze dat kerstgevoel. Ja. En dat heb ik bij deze van uh, Alex en O'Neill in uh, Criticize. Krijg je het warme dagengevoel? ZFM wenst je fijne dagen. En zo meteen het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Daarin gaat uh, onder meer onze collega Jaap Koper nog praten met uh, Jan Lammers...